Jullie kunnen zien ook nu op de les, tijdens de les, tijdens de pauze, kunnen jullie zien dat het verschil of discrepantie tussen wat ik zeg en wat ik doe. Ja, want vroeger had jullie altijd gezegd dat als je komt naar de les, probeer weinig te eten. Want dan kan je goed opnemen in jezelf. Kijk nou naar mijzelf, naar mij. Dat ik eet niet, ik heb het vroeger nooit gegeten, want ik dacht, uh, ik voelde als ik, ik zei ook, als ik niet, als ik niet eet, dan ben ik dichter, nou, dan voel ik mij uh, goed met het geestelijke verbonden. Net zoals Moshe, Moshe ook, 40 dagen niet gegeten, niet gedronken, maar was bij de schepper, ik hoefde niet te eten, en nu zien jullie dat ik in elke pauze, en dus met een boterham, met wat opnemen in en dingen eten, zie je. Ik zei één ding, nu is het anders iets. Wij bevinden onszelf in het proces. Zo ja? so, altijd moet je zien. En iedereen heeft zijn eigen eigen ontwikkeling. Maakt zijn eigen ontwikkeling mee. En bovendien, we hebben ook geleerd dat hoe meer je leert kaballen, hoe meer hoe meer worden krachtiger worden jou, ook scherper worden jou, wordt jouw gevoel en van ook van deze wereld maar je moet de baas spelen je moet niet eens je moet erboven komen je moet heersen over jou steeds overwegingen maken en niet vallen onder de macht van de siter De schepper wil niet dat we uh, eindeltjes worden. Hij wil juist de strijders, de strijdlust, de willen van het leven. Dat is wat de schepper wil en niet. Uh, um, Traditionele doden, traditionele doden die dus niet, uh, die leven hier als dood en dus worden, hoe worden ze dan opgewekt tot leven, weet ik niet. Natuurlijk, door al die, door al die incarnaties, incarnaties, klappen van de zweep natuurlijk, dan... Uh, Hasulam, de linkerkolom, de regel 8. Zeer, zeer belangrijk, ook hier zullen we zien goede tekenen van het individueel geestelijk werk in de zogers zelf. Zo, zo zien in deze woord. De regel 8. Dat is het derde gedeelte, maar we hebben al dingen aan beantwoord, vragen, etc. Misschien gaan we verder. De referentie van Ot, Kufi, Jud, Ted. 119. Bacharabi Shimon, Wekole. Dubbele punt. De vertaling. Bacharabi Shimon. Negen, waar maar Rabbi Shimon ging huilen. En zij. Dat is een punt. Zie je, Baha huilen. En wat betekent huilen? Aan de ene kant huilen, aan de andere kant is het man doen opstegen. Kijk nou naar het woord Baha. Kijk naar het woord Baha. Kijk naar dat eerste dus, woord Baha. In het Hebraeus en ook in het Aramees. Bet, ja, dus na de dubbele punt of begin van. De, bet, kaf en he. Ja of niet? Bet en kaf is het woord. Wat, wat is het bet en kaf? Bet, en, bet is 2, kaf is 20. 22, dat zijn 22 letters van het alfabet. En 5, dat zijn de 5, eindletters. letters. 27 letters van het alfabet. Dat is heilig, betekent dat hij. Man omhoog bracht, 27 letters, dus zijn kilim heeft die dus um, van zijn kilim heeft hij man deed, deed, man deed opstegen. Dat is niet mijn gematria, dat is wat Ari leert. Rabbi Shimon ging huilen en zei, 9, naar de punt af, ani, ook ik ging frezen van de hele gezegende is hij van datgene wat ik heb gehoord, kin. Nasaya dav Alrosho maar. Ik zal direct vertalen hier. Nasaya dav Alrosho hij deed hij hief zijn handen op. Zijn hoofd, waar waren en zei, waar rei rabbi hamenuna elf, saba, or ha oratorra en zie hier. De rabbi hamenuna saba, elev, oratorra, het licht van de torah. Atem za liroto li roto, panim, bepanim. Atem juli za hittem zijn befonden. Leroto om hem te zien, paniem, twaalf bij paniem, gezicht, tot gezicht. Twaalf. Waanielo zeg bo, maar ik heb dat niet, ik was dat niet waardig, ik heb hem niet waardig, ik was niet niet waardig. Punt. En natuurlijk dat gaf hem een gissaron, dat gaf hem een geweldige tekort. Niet een jaloezie, oh. Weet hij zien misschien, maar wel. Een goede kick gaf hem. Gaf hem in de zin van, hé, hey, jullie hebben dat, ik, dat was toch waardig geweest, maar ik niet. En natuurlijk dan ging het hij, ging hij, dat daarop staat, het nafale alpanaf. Hij viel op zijn gezicht. Betekent, hoeft niet per se fysiek, fysiek dat gebeuren. Want fysiek doen, euh, doet, doet elke mens, elke, alle mijn broeder doet dit ochtends, zo'n valt op zijn gezicht. Wat betekent dat, wat doet je dan, begrijp je, ik bedoel, moet je weten wat je doet. En daarna, dat is na het afloop van, de, van het fila, van het hoofdgebed, van het staandgebed. En dan doet men dat. En natuurlijk, de meesten doen dat niet, omdat zij moeten naar hun werk. Ze hebben een haast. En ze denken, nou, ik heb al, een, een, ik heb al het staandgebed gedaan. Maar dat heb ik... Maar vallen op, op jouw gezicht... Vallen op zijn gezicht... Dat is, dat is het, het belangrijkste van al het fila <laughs> en, en meestal zie ik dat ze vluchten allemaal naar hun werk. Doen ze dat niet? Maar ik heb het al gedaan. Maar aan het einde moet je dan vallen op jouw gezicht. Dat is het belangrijkste. Dat is het epi, epicentrum van alles. Want dat, op dat moment is het... Niets moet van een mens overbleven. Dat is net als... Uh, van Yitzchak, toen Yitzchak werd gebracht, op, de altaar, op het altaar, ja, van de, toen, toen, vanaf die tijd, was het net, net of alleen maar de de, de as, het as, bleef, het as bleef, op deze plaats. Yitzchak was volledig opgegaan in dood. Yitzchak, ja, door, hij wist wel dat hij op dat moment dat hij dood zou gaan, en hij ging echt dood. Betekent, dood betekent van binnen dood. Hij maakte zichzelf dood op dat moment. Hij dacht niet dat er genade komt, wat er ook, hij wist wel dat hij dood was. Zo moet het ook, zo'n gevoel als iets gek heeft gehad, zo ongeveer, zo moet het ook elke mens, elke Jood, betekent ook betekent in de synagoge ook, maar ook jullie ook moeten dat absoluut doen. Dat op dat moment vallen op je gezicht. Dat op dat moment absolute toewijding, absolute, absolute doodgaan. Zo moet het. Dan heeft het zin wat men doet. Anders al, die, al dat gebed, wat staand gebed wat men daar doet, waar dan ook, Amida. is daar na de Amida als men dat niet doet, en men, men rent naar, de, naar zijn werk, omdat, ja, ik heb mijn plicht al gedaan, ik heb mijn standgebed al ge, gezegd, iedereen heeft het gezien, en de rest, jullie, jullie jongens, kunnen jullie dat zelf afmaken, dan heeft het geen zin, want na het gebed, waarom? Het gebed is het opstegen en afdalen, weer terug, in naar de geestelijke wereld, naar de atziloed, en weer dan terug, en dan met het, met het dank van de, aan de schepper, met al jouw wensen, wat je wilde vroeg, waar je vroeg de schepper om wat je, wat je nodig hebt en dan na alles moet je dan nog jezelf absoluut elimineren ja, maar ik heb toch ook ja, wij, we hebben toch dat ook doen in, in het Horo Israël, ja dan is het absoluut dus dan in zekere zin ook eh, de eenheid daar, daar is de eenheid met de schepper, niet de dood maar de eenheid met de schepper Zie je dat... Nee, dat is goed. Het uh, is de citra Achra die blijft altijd waken. Dat is een heel goede teken. Maar je weet het wel dat het zit naast elkaar alles. En de krachten die komen er wel naar van boven. Maar de vallen op jouw gezicht, dat betekent absolute dood. Dat jij volledig jezelf als het ware van binnen elimineert. En dan zie je dan direct, zag hey. Uh, dingen wat hij ja. direct had, mat van boven kwam direct het, de het antwoord op zijn gebed. nafal alpanaf twaalf, hij viel op zijn gezicht. Na de punt. veraadertin dertien, Oker Harim, Omdatlik um Nirod, Beihal Melach fertin Hamashiya. Vera Oto en hij zag die afhaker van de bergen, naar Neroot en degene die de kaarsen doet aansteken, behegaal in de zaal van Nelga van de koning de Mashiach. 14. Naderpunt Amarlo. Rabbi Baulam Gahu Giu 15 Shachinim L'Rashay Gaya Shivot Lifnai Gakadosh Baruch Amarlo Gai Zay Rabbi in the in the in the, the world, is in the in the in so the in the in the in the in the in the in Scheniem um, zullen ze jullie buren zijn, zullen zij buren zijn, oftewel nabij zijn, naast zijn, aan van de hoofden van leerhuizen voor de Hakadosh Dus Zij zullen naast Hakadosh Boruhoodus zijn. Mijom zesti'n hagouve a aja Korel Rabbi Lazar. Beno, ul Rabbi Abba, bni ei. Mejom hahu vanaf die dag, af van die dag en verder, vehela is verder. Letterlijk. Zestien, haja Rabbi Elazar, hij riep, hij noemde. Uh, Rabbi Elazar, beno, mijn zoon, ul Abba en Rabbi Abba noemde hij. P'ni el. Punt. Kmo 17 hadden punt. Kmo Shakatouf, zoals geschreven staat. Kiraiti Elohim, 18. Panie panim. soz Hagari had gezegd. Want ik zag elokim, gezicht tot gezicht. 19. En nu gaat dat uitleggen. En zeer voor. Probeer het absolute Probeer absolute, want deze les wat hij ons nu ook geeft, is ook onthulling. Daarom is het belangrijk, als je onthulling is, beide zijn belangrijk, maar nu speciaal de kans om meer bevattingen te krijgen, dieper. Pirouz, de uitleg. Shebeg et atsmo. Ik zal direct dat van komma tot komma en punt tot punt, van punt tot dat wel kleine stukjes, zal ik dan direct vertalen. Shebah het dat hij loofde zichzelf, Rabbi Shimon. Shegam hu Meshamesh, dat ook hij Rabbi Shimon, Meshamesh bij beotahaira, gebruik maakt van. Uh, dezelfde vrees shel Chabakuk Hanavi als Chabakuk uh, Hanavi als de profeet Chabakuk de heinu dat wil zeggen 21 mima vanuit aspect van wat ik heb gehoord, want ook Habakkuk had gezegd dat, ook ik heb, ge ik heb gehoord. Dat zegt ook Rabbi Shimon dat, wat ik heb gehoord, wat Rabbi Shimon heeft gehoord. Kijk, wanneer was dat? Mij als in het verleden, uit de tijd van het verleden, verleden had je, had je gehoord. Was zo dat ik het in het geheim van wat geschreven staat. 22. Shamati, shmecha, je zoals, euh, zoals Habakkuk heeft gezegd, Shamati, shmecha, ik heb gehoord jouw bericht, je ik ging vrezen. Zo was het ook, gebeurde ook aan, op zijn manier, aan Rabbi Shimon. We Zie zien wel dat er algemene trekken zijn. Er. Ieder, elke ziel heeft zijn eigen unieke aard, unieke, unieke correctie. Maar algemene wegen van Hashem zijn algemeen. Iedereen begrijpt het? Algemene wegen. Altijd moet je die twee verbinden met elkaar. De wegen van Hashem zijn altijd algemeen. Algemeen betekent uh, van toepassing bij. Elk element van de schepping. Ja, ook bij elke mens. Het doet er niet toe. Een jood, christen, absoluut, allemaal dezelfde wegen. Want Hashem is niet veranderlijk. Ja, Hashem verandert zich. Waarom zou Hashem anders gedragen zichzelf met die dan met de ander? Onmogelijk. Wij weten dat Hashem is onveranderlijk. Eindsof is veranderlijk. Nee. Dus wie op welke manier ervaart Hashem, dat is iets anders. Yeah. Maar dus de wegen van Hashem zijn ah, precies hetzelfde. Zowel voor een christen voor als een moslim, als een voor een goddeloze. Precies hetzelfde. Ik wil het niet, ik geloof niet. Doe er niet toe, ik geloof niet omdat hij weet niet. Uh, maar voor de rest is het allemaal hetzelfde. De wegen van Hashem zijn hetzelfde Alleen de manier waarop. Elke ziel is uniek in zijn, de ziel is uniek, en in zijn incarnatie, elke ziel is uniek. Goed opletten, niet een volksgroep, niet dat, dat heel, dat is niet de bedoeling. Natuurlijk, voordat men, voor een mens tot een individu wordt, heeft hij dan soms, of dikwijls, een nodig verbondenheid in een groep. Niemand kan zeggen dat het slecht is. Ook ik zeg dit, Godverhoede, dat het slecht is. Je? Maar dat is dan een fase in zijn leven. Daarom moet je gunnen aan een kind zo vroeg mogelijk om aan een kant het algemene patroon, algemeen patroon, bijvoorbeeld waar je, je bent christen, dan moet je een beetje leren van Joshua, van dat, van dat. Je mag wel dat alles leren. Dus niet zeggen dat niet. Het algemeen patroon, je begrijpt het, algemeen patroon, en tegelijkertijd weten dat jouw kind aan de ene kant is christelijk, of joods, of wat dan ook, maar aan de andere kant is het een individu die, die, uh, die individueel verbonden is met de schepper, die moet wel ook zijn eigen weg vinden, zijn eigen bevrediging vinden, uh, voor zijn eigen ziel en niet in een groepsverband van onze ziel begrijp je, onze ziel onze ziel is een abstractie, is een schim begrijp je, de, de, de ziel van ons van ons, van, van allen christenen, we hebben één body ja, zo so allemaal precies hetzelfde joden zeggen of die de, of de anderen ja? we, we zijn allemaal één in Christus erg makkelijk. Natuurlijk is het zo. Natuurlijk is het, uh, is het in het algemeen aspect mogen ze dat wel beleven, bedoel ik, ja, natuurlijk. Ze mogen dat wel beleven, maar naast elkaar, wij zijn één, vormen één lichaam in, in Christus. Maar naast dat moet je ook jouw eigen ziel brengen naar de verlossing. Ja, op de manier via de wegen van Hashem dat jij moet zelf de overwinner zijn en kunnen in staat zijn, op de weg te gaan, dat jij zal uh, verwachten, met zekerheid, dat jij zal kunnen zeggen, dat ik heb de wereld overwonnen En niet dat kijken, nou, Joshua heeft het voor mij gedaan. Het algemeen, het algemeen aspect en het individueel bijzonder aspect, altijd die twee naast elkaar doen. En niet een importaat, begrijp je? En niet alleen individueel, maar ook het algemeen. Wat ook wat wij doen, iemand die individueel werk doet, doet ook voor indirect ook voor anderen, begrijp je? Niet andersom. Andersom is een fantasie. Als men zegt zo dat ik doe, ja, ik, ik ga bid bid voor alle anderen en dan voor mijzelf. Dat is een fantasie. De hele wereld moet dat. Ik bid voor de hele wereld. Ik, ik zelf niet gecorrigeerd ben. Wat is, wat is het dan? Ja, ik ben niet. Iemand die niet gecorrigeerd is. Maar die dan bidt, bit, bid voor de hele wereld. Nee, het is niet goed. Eerst moet je jezelf aan jezelf werken. Eerst zeg je dan over jezelf. Eerst ga je man doen. Maden brengen naar jezelf. En dan kan je ook nog. Uh, dat gaat ook dan, de mat wat jij aantrekt, gaat ook, deel daarvan, gaat ook natuurlijk naar, wordt verspreid, en, uh, in, uh, ook naar, um, naar anderen. En nu kijk wat hij ons vertelt. Dat is ook wie Rabbi Shimon zegt, nou, ik heb het ook gehad. Ja, ik heb het ook zoiets so gehad, dat ik deze vrees kon ook, heb ik heb ik het ook gehoord, en deze vrees heb ik ook gebruikt, maar niet op de manier zoals uh, Habakkuk, ik hoefde niet, ja, hij hoefde niet uh, doodgaan, fysiek en opgewekt worden, heb je, maar toch wel, heb je dat wel uh, beleefd. Met alle gevolgen van die 24, begin nee. En herinner je je nog, dat wij hebben nog een vraag. Hoe dat zit het nu met al die grote rechtvaardigen die, die wel de hem bed hebben kunnen doorstaan, maar niet de hem zo'n Dus degene die, die dus die persoonlijke Martikoen hebben bereikt, maar toch niet, toch wel blijven in leven hier op aarde. Kijk, als Moshe, dat is het antwoord dat probeer bijvoorbeeld voor, voor aan Marco ook Ah, Moshe heeft zijn eigen Martikun bereikt, ja, en dat is heeft hij gedaan hier op aarde, en na zijn overlijden kwam hij ook in de toestand van, zoals Habakkuk, na zijn overlijden. Leuk, ook Ari, ook uh, Ander, ook Josje, uh, Josje is ook op dezelfde manier, goed opletten, ook Josha hier op aarde moest wel de dood meemaken om absolute, de absolute volmaaktheid, wat wel hier op aarde volmaakt, maar moest ook zijn, zijn lichaam ook prijsgeven, Ook op deze manier. Want zou het anders zijn, dat men, natuurlijk men is kortzichtig, men dat begreep het niet, dat zou het anders zijn, zouden zou we niet horen van Joshua zelf. Van de, in de evangelie zelf dat hij ging de berg in na het preken na het preken ja, na het, eh, prek te houden voor velen eh, zonderde hij zich af naar een berg en ging zich weer accumuleren ja. ging weer bidden ja, bidden, vallen op zijn gezicht om weer de kracht van de Schem weer naar binnen te halen begrijp je, want het geven van preken aan anderen betekent geven en dat geven, geven, en dan moet je ook nog weer halen naar binnen zichzelf. Want geen mens, geen, geen niets wat geschapen is, is, is generator van licht zelf. Kan het licht zelf, wij kunnen wel licht genereren, maar wij zijn altijd uh, het bestaande uit niets. Begrijp je? Dus hij kwam ook tot zijn volmaaktheid, maar na zijn dood kwam hij ook zo in, net zo, zo bedoel niet, zo net zo, iedereen ook daar heeft, natuurlijk ook na het overleden zijn er ook nog uh, in het hogere, in, het andere, in de andere wereld zijn er ook natuurlijk daar ook de traptreden waar niet iedereen uh, gelijk staat op dezelfde niveau. Ook daar is natuurlijk ook anders... dan Joshua, waar de Joshua zou plaats hebben... en waar Habakkuk zou plaatsvinden daar... en waar... Um, goed opletten... dat is hier, zullen we ook zien... in deze oot zullen we geweldig... dat zien, de plaatsen... waar... Rabba Menuna Saba is... daar in het hogere... dus alle zullen die markeren... Die, die niveaus... maar dat allemaal is na het overleden van de mens. Duidelijk, na het overleden van de mens. Maar een rechtvaardige die nog hier op aarde is, die heeft dan zijn Gmartie volbracht, zijn uiteindelijke correctie, alleen door de, alleen dit Simtsum bed. Duidelijk. En niet de Simtsum alle, Maar hij wel, die Habakkuk wel, niet door zijn eigen verdiensten, Iedereen begrijpt het niet door zijn eigen verdiensten, maar door de opwekking uit de dood door, door Elisha. Daarom is het niet, het is niet, het weegt niet op bij hem. Ja, Daarom is hij natuurlijk het is geworden tot een grote uh, profeet. Maar het weegt natuurlijk niet op bij iemand die zichzelf doet, uh, laat zichzelf dood. Dood brengen, natuurlijk dat niet. Iedereen begrijpt? Begrijp je dat? Dus altijd zijn er natuurlijk niveaus. Aan de ene kant, eh, Habakkuk heeft een, eh, het eeuwige leven verkregen, maar dat is niet door zijn toedoen. Iedereen begrijpt dat? Niet door zijn eigen werk wat hij aan zichzelf heeft gedaan, maar door de opwekking van eh, Elise. Natuurlijk heeft hij veel Torah geleerd maar toch niet zijn eigen overgave, zoals bijvoorbeeld bij Josje, zoals bijvoorbeeld bij Rabiakiva um, um, en anderen. Maar goed, kijken, dat is ja, dat subtiel moeten we dat zien, penetreren in deze naar ons van boven gegeven zal ze worden, moeten we steeds dieper komen in, in deze materie, want het is precies, het is wat wij nodig hebben in ons dagelijks leven opwekking uit de doden, is onze dagelijkse bezigheid. Zo moet je het zien. 24, ween nee. En uw absolute concentratie zal je dat zien, wat, wat, wat, wat, wat, wat wij bedoelen, dat ook niveaus daarboven. Ween nee, en zie hier. En even een stukje. Ween nee, ben je gaan aan machine, en zie hier. In de zaal van de koning de Mashiach. Wie is de koning van de Mashiach? Dat is de befreider. Staat niet wie het is. Zie dat? Staat niet de naam wie dat is. Staat niet de naam goed opletten. Staat niet de naam natuurlijk. Is dat, dat is de ketter. De absolute ketter. Die dus de, waardoor het licht van ketter de ketter. Iemand die de draagt het licht. Keter de ketter. Dat is de uh, the Melach Mashir, the koning of the Mashiach. And see here, in the zaal van the koning, the Mashiach, Kvar Muhanim, dar is alles al gereed, umuzumanim, and klaar. dar gereed and klaar zijn 25 kolakikunim, all the correcties. Shehats legt Galo, die dienen, onthuld dienen te worden, 26. Bagmaratikun, in de uiteindelijke correctie. Dus de algemene uiteindelijke correctie in Biat Amelacha Mashiach, met de komst, dus door de komst van de koning, de Mashiach. Daar is het alles klaar. Wij zijn hey, nog niet klaar, maar daar is het alles klaar af 27 praat katan lojigzaar. Zelfs een kleine detail, de klein, het kleinste detail daar niet ontbreekt. Alles is daar klaar om te komen bedoel ik, alles is nog, daar is dus wij laten hier op aarde, wordt het nog niet toegelaten in de Kili, nog niet correcties, in de correcties, niet alles zijn voorbracht, maar daar is alles klaar. En goed opletten, wij is schamot 27, 28, 28, 29, 29, 29, Eile Shekvar 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, is. 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, in de zaal van de koning, de Mashiach. hen kol ele, dat zijn al degene, de al deze, al degene, schekwarzahu, die, die al waardig waren bevonden, legmarati kun. Zwen, so, hun, hun individuele kun, die al waardig waren bevonden. Welke 29, je Nath zores, ten aanzien van de wortel van hun eigen ziel. Zielen, duidelijk. Dus ten aanzien van de, zijn eigen persoonlijke wortel zijn zij klaar. Iedereen hoort het? Niet ten aanzien van ons volk. Wij als volk. Wat zegt hij? Ten aanzien van zijn unieke ziel. Die rechtvaardige die daar zit, die zijn ziel is nu in de zaal van de koning van de Mashiach. Wat betekent in de zaal zijn van de koning van de Mashiach? Wat betekent dat? Wat betekent in de zaal zijn van de koning van de Mashiach? Koning van de Mashiach, Mashiach is de ziel van ketter. Ja, ketter. Mashiach is de ketter, ja of niet? De ketter, van de ketter komt alles. En de ketter als iemand komt in de zaal van de ketter, als een lagere komt naar een hogere, dan word je als hogere. Dus al die zielen die nu zich daar bevinden in de zaal van de Mashiach, betekent dat zij in overeenstemming zijn gekomen met de eigenschappen van de Mashiach. Oké, okay, Mashiach is hoger. Mashiach is ketter de ketter van lichten. Ja? De ketter, ketter de ketter van lichten, het hoogste licht. Dat zal komen in de Gmartikur, in het algemene gmartikel. Maar de ketter heeft tiendsverrood, tiendsverrood, dus dat er zijn zielen daar die dus ook ketter zijn, dus die overeenkwamen of die dan uh, bekleiding zijn aan de kracht van de machine. Die bekleiden al de zaal van de machine vertekend naar overeenkomst, en overeenkomst naar regenschap. We zijn zo, maar heel goed opletten, want het is bijzonder, hij is, hij, is nieuw, hij is nieuw. kijk, moet je zo zien, ik voel het de momenten waarbij ook Jehoeda, waarbij bij Jehuda de hemel open staat. Leuk? En zo moet je ook voelen, wanneer de plaats waar de hemel, wanneer de hemel open staat bij Jehuda, geeft die ons de onthulling. Daarna, en natuurlijk bij hem, gaat de hemel open en dicht, als het ware, naar aanleiding van de zonger. Dus dan volg je hem, dan ga je ook tegelijkertijd bij ons, gaat bij ons ook de hemel open en dicht. Dicht is ook nodig, verhulling is ook nodig. We zeggen zo er, en dat is wat hij de zonger zegt, 30. We gaan le, mee akertourin, nahir. En hier moet je dat in het na de laatste, het laatste woord moet je dan in plaats van het moet je hee maken. Eenheid het laatste woord in de regel 30 moet je in plaats van de letter het hee maken. Mee nahir schragen dertig, we gala de Malka je rava nu ik ga direct vertalen. Probeer je absoluut alles te geven, want dat geeft, dat geeft de bevatting, dat geeft de redding en uh, de opening van de hemel. Let op, we zeggen sommer, en dat is wat hij zegt, de zoga zegt, 30. We gaan alleen, en hij, de Rabbi Shimon, zag, uh, zag daar uh, de afhakker van de bergen. Menahir, die, en de, uh, aansteker van Karsen, 31, bij Hechala de Malka Mashiach. Mashiach. Die in de zaal van de koning Mashiach. En nu, et, wat hij verklaart, let op the Rav amenuna Saba want Rav amenuna Saba 32 ndertach de tikunim halalusha beich halamashiach let to uns wie is the Rav amenuna Saba want Rav amenuna Saba is the here van deze is die in the zal van de Mashiach is I is need de Mashiach Zie je dat? Goed opletten. Dan leren wij het innerlijke van het innerlijke. Dus die Rabba Menuna Saba is de heer van al deze correcties. In de zaal van de Mashiach. De Hainu. Dat wil zeggen, goed opletten. Le Akerturin, de Sitra Achra. Dat wil zeggen dat hij is de... de um, Afhakker van de bergen van de sitra achra. Ja, de sitra achra, wat doet de rab, rab, rabbi, rabbi Rabba Menoun Hij maakt al de correcties die daar, brengt daar tot, dat hij, wat doet dan? Hij haakt de bergen, de bergen van de sitra achra af. Wat staat in het Geheim van wat geschreven staat. De volgende pagina. Kuf, uh, kaf, alef, 121, Asulam, As de rechter, kolom, de eerste regel. Ze um, niet meer het tzadik in te haar gewogen. Welke, let, goed opletten, Welke berg van de sitra agra lijkt aan de rechtvaardigen als, een schijnt aan de rechtwaardigen als een grote berg. Dus rechtvaardigen die voelen de, voelen de citra agra als, als een grote berg, die men moet, die men moet uh, beklemen. Of doorheen komen. Eigenlijk Voor een zonder is, is een zonde doen, is een fluitje van een cent. Voor hem is de citra agra is, is klein, is niets. Maar hoe meer, hoe de mens... Uh, heiliger woord, des te hoger woord schijnt aan hem, de Sitra Achra. En dat is dan de, de Rav Menon Asaba, die dan deze de berg van de Sitra Achra een kopje kleiner maakt. Steeds corrigeert. Uh, dus de baas van alle correcties. Ja, zie dat, de meester van alle correcties. Want well, de Mashiach is niet de correctie. Mashiach is dan, hij die dan Wanneer alles klaar is. Dan komt dan deze kracht van de Mashiach. Eh, Verschijnt dan deze kracht van de Mashiach. Dan de, het licht ketter de ketter. Dat doorbreekt. En door de malgoed. De malgoed. En dan ook deze plaats. Die zwarte gaat. In de schepping ook gevuld wordt. En, geen, en de Sitaagra zal dan opge, opgesloten worden. Voor eeuwig. Wihu twei manhig shragin, dehainu nu metaken eta masach hadash dre mifkinat asad la'lot man begmarati gun Wihu en he, man this is de rabbi rava menula sab en twei man hier he, hay karsen aansteken hay steekt ka de karsen aan wat betekent dat? Hij steekt de kaarsen aan, let op. De haino, dat wil zeggen, met de een massage gedaan. Dat wil zeggen dat hij corrigeert, installeert de nieuwe massage. dus de massage van de Gmar Tikun. Dat moet hij dan doen. Drie, Mifjenata Sag, in het aspect van de sag. Lahalot man, de Gmar Tikun, om man te doen opsteken, in de Gmar opsteken in de gemara Dat is wat hij zorgt. Hij zorgt voor de massag. Hij zorgt dus de voor de massag uh, voor de, de laatste correctie uh, waarbij dus de zivug zal plaatsvinden op die de maalgoed. Vier. man goed opletten wat die zegt ons. man niet kramen of rea is. Want het geheim van man, wat betekent man? Man heet Meorea is, lichten van vuurvlam. Heb ik al gezegd, het <laughs> is net als vuurvlam. Vuurvlam ook geeft licht. Dat is onze man. Ook van binnen, wanneer wij binnen of wanneer wij omhoog doen, man. Het is net als vuurvlam. Het is, ook een, het is ook een licht, een kracht. Maar het is licht van de schepping. Het is licht van de schepping, het licht van uh, het geschapene. Dus van het bestaande uit niets want wij zijn het bestaande, het niets elke mens er was geen mens op aarde die anders is dus dat is onze man opbrengen omhoog, dat is dan het vuurvlam licht van een vuurvlam we hoest het neer Hashem en dat is het geheim van wat in de, in de, in de uh, wat Salomo had geschreven in Mishli uh, neer Hashem de kaars van Hashem is de ziel van de mens. De ziel van de mens is de kaars van Hashem. Wat betekent dat? Dat kaars betekent dat wij man doen opsteken. Dat ons licht, de ziel van de mens, goed opletten, de ziel van de mens is net als een vuurvlam. In, in de mens, binnen de mens. Het is niet het licht dat uh, licht, eh, uh, e, uh, yesh, miesh Het bestaande uit besta, het bestaande. Maar dat is dan. Als vuurvlam. Het schijnt wel, maar dan is het vanaf de schepping. Als reactie van de schepping. Ki oor vijf, ki oorashemus. Moreses arieridatamad. Goed opletten. Want het licht van de zon. Van de zon. De zon wat, wat schijnt buiten in de zonnige dag. Want het, het, het, het licht van de zon. Nee, we oorar ja want het licht van de zon, dus het zon wat, wat buiten schijnt, Moré leert, of leert over Jeedatemat, is uh, verwijst, of wijst op het afdalen van Madde, dus wat van boven naar beneden komt. Dus symbolisch, ja, dat licht van de zon, van de zon wat, wat, uh, wat buiten is, wat schijnt de zon, de, de hemel lichaam, het hemellichaam. Dat is uh, in het geestelijke is, uh, symboliseert dus het afdalen van de madde. Als madde wat van boven op de man afkomt, op, de, op het gebed van de mens, dan komt het madde, dat is van boven. Dogmaat, ora, shemme, shayoreta, eleno, mimalane mater. Net zoals het licht van de zon, zo hier in onze wereld. Die afdaalt. dat afdaalt. Op ons. De regel 7. mate Van boven naar beneden. Punt. Het verschil. Hij geeft ons een verschil tussen het licht van de mens. Orgozer en orjasar. Precies. Dat is hetzelfde. Dat is orgozer en orjasar. Orgozer. Dat is dan. Het is dan de the ziel van de mens. Ja. Yeah, dat is dan als, als een kaars. Het als, als een vuurvlam. En. Van boven komt het Orjashar. En dat is, wat is Orjashar? En nu gaat hij dat zeggen, zeven. Omorei es. Nee, omorei es. Hoe is dat? Dat is wat hij zegt. Is haolee uh, acht maat, En zegt hij, Moree es. En de vuurvlam, Ja, zoals van, van Kaars. Wat omhoog. Opsteekt, ja, van een kaars steekt ook omhoog, zo'n vuurvlam. Hoezo, dat is het geheim van, of dat is Orgozer 8. Houalé mi matelemala, die dat opsteekt van beneden naar boven. Mo zal hewet haole, zal hewet haola min aner. Net zo als een vlam, dat, een vlam dat opsteekt van een kaars. Ja, punt. Nee, geen kan punt. Zie, het is een goddelijke logica. ziet, je ziet, je hier met je kop. Zal het je met je ziet, je ziet, je ziet, je ziet, je ziet, je ziet, je ziet, je ziet, Le ziet, je ziet, le Avir, je ziet, en dat is wat hij zegt dat die twee correcties dat eerste elimineren van de citra agra voorbij laten uh, gaan letterlijk maar dat dus elimineren van citra agra dus de kop kleiner maken steeds nog meer en om op te stegen en op, op te stegen en te laten branden de kaarsen bij gijalemauta de mashiach in the Zal van de Koning, de Mashiach, elef. Hem be yadav di zain in de hande, van Rav a sabah, dat mut Rav a menun sabah, that is zain zil. Twelve. As a sort of manager, a half manager van de Mashiach. Ve eilu tzadikim gmurim at tzadikim, a Tsrihim la eilu beta tikunim. Einam zochim vahem ki im, al is Let op wat je zegt ons. We had en deze volmaakte rechtvaardigen, ik wil het afmaken misschien, en deze volmaakte rechtvaardigen, had die deze twee correcties nodig hebben, 13. En die worden waardig, die worden de, dat waardig alleen maar. En lui door de onthulling van de ziel van Ravi Menonasaba. Alleen door hem, door zijn onthulling kunnen zij dat waardig worden. O en ki gam hu Leşame Shamba Hikalamelach Masiyah. Ubisser lo en kondek de am aan of deelde hem aan de Rabbi, Shimon Bar Yochai. Hij deelde hem, deelde hem mede. Kijk hoe dat ook hij, zie dat dat ook hij, Rabbi Shimon Bar Yochai, vertelde daar en ook zein. Leerlingen, Rabbi Lazar en Rabbi Abba, die school zullen na hun overlijden, zullen zij waardig worden bevonden, zestien leshamésham, om daar dienst te doen. Behechale melachemashiach. Hoor je dat? In de zaal van de koning de mashiach, om daar dienst te doen. Maar die zijn niet de Mashiach. Iedereen hoort het wat ik dat? Ook is niet de Mashiach. Ze vinden hun zoon, ze zijn niet en ze solidar buren van hem zijn. Ze zijn hun zoon, ze zijn en ze zijn hun zoon, van zijn zijn hun zoon, de zijn hun en dat wil zeggen de hoofden uh, de hoofden van de leerscholen zullen daar zijn en zij zullen onder hen zijn, dus naast hen zijn voor, in, voor het gezicht van de van de heilige gezegende zij. Hij zei tegen hen, dat was zijn zijn uh, zijn, uh, zijn uh, zijn man en zijn maat was dat hij vertelde hen dat alle drie zullen zij wel dienen daar na het oh overleden na het dood gaan, na het ware dood gaan van hen zullen zij komen in de hegel in de zaal van de, van de koning van de machine, en zij zullen, zullen daar ook dienen in de zaal van de machine Nou, kijk, no, deze, deze oot is nieuw We hebben dat zo'n lange oot. Uh, we hebben deze oot nieuw. en afgemaakt. De volgende keer hebben wij, leren we een nieuwe oot. En maar, maar, bet, nikudin. De maar, maar van twee punten. En we weten welke twee punten zijn. Dat maar goed. En die na, die moeten we altijd verbinden samen. Dan zullen we altijd... Uh, bij de juiste einde hebben.